De nieuwste films krijgen een plaatsje in de grootste videotheek van Amersfoort. En is uw videorecorder stuk, uitgeleend of heeft u geen videoapparaat, dan huurt u bij ons een moviebar. Gezellig thuis de nieuwste films bekijken! Op de Kruiskamp 132, hoek weg. vindt u... Supervideo, video de prijs zal u bevallen. Die is namelijk... Super! Oh Jantje, wat doe je nu weer? De hele vloerbedekking zit onder. Nou mevrouw, geen enkel probleem. Dat is zo in orde met tapijttegels van Piet van Heugde. Piet van Heugde heeft in zijn gigantische tapijtshowroom van 1500 vierkante meter een collectie tapijttegels in 50 compleet ingerichte toonkamers. Van woon tot slaapkamer, van horeca tot kantoor. Tapijttegels van Piet van Heugde hebben veel voordelen ten opzichte van tapijt. Gemakkelijk zelfs zelf te leggen. Gemakkelijk schoon te maken, gemakkelijk te verwisselen. Vijf jaar garantie en een grote restwaarde. Dat biedt alleen Piet van Heugden. Ruim 10.000 tapijttegels op voorraad en reeds vanaf 2,50 gulden per tegel. Piet van Heugden's supermarkt vindt u in het hart van Achterveld op de Hessenweg 186. Overtuig uzelf en kom naar Piet van Heugden's supermarkt. Uniek in Nederland. Kracht, snelheid, comfort en zuinigheid.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 Uw zonwering binnen en uw zonwering buiten. Amazon verkoopt, monteert en repareert al meer dan 10 jaar alle bekende merken zonwering. Wilt u weten wat dat kost? Bel Amazon. Want Amazon geeft u geheel gratis aan huis of bedrijf een vrijblijvende prijsopgave. En levert door geheel Midden-Nederland. Amazon. Niet alleen voor uw zonwering, maar ook voor vouwduren, voorzetramen... horren, lamellen, plafonds, serreschermen, kunststof en bosses woongrind. Amazon, kamp 70 in Amersfoort, telefoon 721121. Amazon heeft het, Amazon doet het, doet het. Fantastisch, schat, die videoreportage van Peter en Paulien Strautdag. Die is vast en zeker gemaakt door Happy Day. Dat zie je zo. Ja, enig die video-opnames in het park. Echt professioneel. En zo goed afgewerkt met die romantische muziek. Zeg, als wij gaan trouwen, zullen we dan ook een reportage laten maken door Happy Day? Dat is geweldig. Wel jij Happy Day dan even? Video- en fotoreportages voor de mooiste dag in je leven van Happy Day. Bel na kantoortijd 033-9478-95. Kijsdag 937 Muziek uit begin jaren 70, Edwin Star en Context. Context, dat heb je via 93-7 met Mark Woldegraven bij je tot dan 11 uur met de beste hits. En de beste hit, klassieke zoals je gewend bent. René van Egmond bedankt voor twee uur lang. En daarna nog een uurtje als toegift jongens, niet van de radio af te krijgen. De Blues Brothers en everybody needs somebody to love. brothers and everybody needs somebody to love we hebben net even een telefoontje gehad van iemand rené die heeft een klein beetje vergeten de naam op te nemen maar die wilde graag de nieuwe single horen van de golden earring radio zoals het hoort dag en nacht vanuit amersfoort Kijsdag fm en die is getiteld turn the world around Met wie je altijd muzie maken moet Je bent wie je hekelt en je bent op wie je lijkt Maar je bent ook degene die je steeds ontwijkt Je bent wie je roemt en je bent wie je vleest En je bent ook met wie je naar bed bent geweest Want je bent wie je liefhebt en je bent wie je, je, je haat Maar je bent ook met wie je in de file staat Je bent alles, je bent alles Alles wat je doet en alles wat je zegt je bent alles. Je bent alles, soms dan ben je goed en soms dan ben je slecht. Je bent alles, je, je bent alles, alles wat je weet en wat je liever weer vergeet. Je bent alles, je bent alles, alles wat je voelt en wat je niet zo hebben doet. Alles wat je voelt en wat je niet zo hebben doen. En hopen en jij bent alles. En hij doet het zeer goed op de plaat. En op tv doet hij het ook erg goed. We gaan even naar de Vaderlands hitlijsten toe. Paulo Abdul en straight up. Een heerlijke plaat. En straight up, een heerlijke plaat. We hebben iemand aan de telefoon. Hallo? Hallo? Ja. Wat is je naam? Kevin van de Vendel? Ja. Hey, uh, je wilde aan iemand de groeten doen? Ja. En aan wie is dat? Aan alle. Aan, uh, aan Mayo en aan myan uh, Mayan En aan mijn uh, broertje. Ja. En. Uh, en aan Brandien. En. Uh, en. Uh, en eh, uh, Willemien en Wout. En, uh, Volgens mij heb je en hele... Janneke en Therese uh. en Jan. Hé, hey, je, je zit een hele familie? Zag je <laughs> Zit er soms je een hele familie bij jou? Hé, hey, moet je eens luisteren? Er zit een hele familie bij je. Wat zegt ze? Er zit er een hele familie bij je. Je mag wel je zeggen hoor, trouwens. Nee. Nee, ik heb zo het idee. Je hebt zo'n hele waslijst bij je. Wat? Je hebt zo'n hele waslijst. Nul. Nee, nee val wel mee. <laughs> moet je luisteren, was dit het? Nee. Oh, hier nog meer? <laughs> ik heb uitzending tot 11 uur, maar ik wil ook nog wat muziek draaien, dus zeg het eens verder. En, uh, en de rest iedereen van de ponyclub en die ik nog ken. Ja. En, uh, en van de lunenruiks en nog de vriendjes van mijn klas. Oké, okay. uh, een vraagje aan je. Rij je geen pony meer, begrijp ik dat goed? Ja. Of doe je dat wel nog? Ja, met uh, Mayan en, uh, en, uh, en Mario en Gerko. Oh, leuk. Hé, hey, ik vind het uh, leuk dat je belde. Ik vond het ook leuk dat je in de uitzending was. Ik wens je nog een prettige avond. En de plaat die je gevraagd was, Patty, hè, van Spijkerhoek. Hè? En dat is getiteld Wonderful. Zeg, bedankt. En graag tot een andere keer. Hé, hey? tot ziens. Doei, joh. Doei. Doei. Patty, is dat van de tv-serie Spijkerhoek. Wij noemen dat hier wel eens heel leuk. Spijkerbroek natuurlijk. Je luistert naar de Keistat Mark Bodegraven bij je. Tot aan 11 uur met de beste muziek die je maar kunt wensen. <tieden> Heerlijke hit klassieker, Joe Tex, aan een eens no bore, fit, big, fat woman, komt er haast niet uit. De volgende dame die we hier op de macho draaitafels van Keistad FM hebben liggen is Mariska van Kolk hier uit de regio en haar allerlaatste opname en dat is A Follow Me. Disco van Kolk, een oude kei hier op Keistad FM. En Follow Me, dat was het liedje. Er werd net even gebeld door Claudia. En Claudia die deed een verzoekje voor haar ouders. En ik moest een gouden oude plaat uitzoeken. Dus een echte hitklassieker. Nou, dat heb ik gedaan. En Claudia, hier komt hij voor je ouders. Kei-Stad Hitklassieker.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 on opname van Dolly Parton het begin jaren 70 en dat was getiteld Jolene en dat draaiden we speciaal voor Claudia en Claudia de volgende plaat is ook helemaal voor jou Dat je uit de vaderlands hitlijsten. En ze kraken onze disjockies af. Hè? En nee, het is toch schandalig. De Reynolds Girls uit Radha Jack. En het gaat eigenlijk een klein beetje erover dat wij te veel gouden oude plaatjes draaien. Helemaal niet. Tussen de 9 en 11 draaien we regelmatig nieuwe muziek. Zoals deze van Selina. En dat is getiteld Tijnbom. Ik blijf die plaat draaien. Ik blijf het een heerlijke plaat vinden. Als je groetjes of verzoekjes hebt. 033 63 70 92. Dat is ons telefoonnummer. Een time Timebom, dat zijn wij op jouw radio. Keis dat FM op de 93.7. Collega had het net al omgenoepen. Hè? Ja, ja, René, je had het een dame uit Soest. En je heet Astrid Boerboom. En Astrid is haar fiets kwijt. Die is gestolen. Het is een model van een Opu. Dus een Opu-fiets noemen we dat. Met een zeer grote koplamp erop. En staat in het blauw op de kettingkast fietsje. Maar dat zal een grote fiets zijn. En als je het kan aanwijzen waar die fiets is dan moet je even met ons bellen 033 63 70 92 en astrid die geeft er 20 gulden voor als jij de juiste informatie erover geeft waar die fiets van haar bevindt ik vind het toch wel zielig want het zijn hele leuke fietsen maar ja andere mensen vinden het ook leuk en die komen er dan onrechtmatig aan en dat is toch niet de bedoeling kijk dat even als je informatie hebt of dergelijke ons postbusnummer is 198 38 100 AD in Amersfoort. Als je als vereniging zijnde of al andere activiteiten, zoals voor Koningendag... dan kun je dat aan ons opsturen en wij roepen het geheel gratis voor je om. Dit is Donna Summer. En this time I know it's for real. En Gerda die vroeg die plaat aan voor Ton, Karel en Willy. Want Willy, die zeker weten, we gaan het glas er zeker op heffen, want die wordt morgen weer een jaartje ouder.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 It's about home, home, home, home. It's about home, home, home, home. It's about home, home, home, home, home. It's about home, home, home, home, home, home. Uit het jaar 1978 en it's a laughing. De voorlaatste plaat was dat er weer voor een tijd zijn van 10 uur eraan gaat komen. En de laatste plaat die ik daarvoor ga draaien is die van de Bee Gees, de nieuwe Ordinary Lives. Een prachtige plaat. En tot na 10 uur graag.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 De jaren 70 Jimmy Bowhorn een van zijn eerste hitjes hier in Nederland. En dat was getiteld Spink. Fijn dat je luistert, Mark Botengraven, tot dan 11 uur. Toon aangevend in Amersfoort. Zwaar opgegokt hier in de studio dat ze toch wel de nummer 1 positie zou bereiken Deze week, maar nee Dat is een hele andere plaat En die gaan we zo meteen eventjes draaien Dat was Madonna, Like a Prayer En de volgende plaat is al een jaar oud En hij is toch opnieuw uitgebracht One, two, three, four, de Miami Sound Machine Wendy en Lisa, ik had het niet verwacht dat de plaats zo'n groot hit zou worden. Maar in ieder geval hij werd het aangevraagd door Freddy. En aan Caroline die die speciaal de groeten. Het is weer tijd voor wat muziek uit het grijze hitverleden. En daar hebben wij een hele leuke jingle voor. Kijk, dat hitklasiek uit. Eerste hit succes van de formatie Wem uit Amerika, Amerika, uit Engeland wilde ik zeggen. En dat was getiteld The Wem Rap. Zeker weten, een heerlijke plaat, een hit klassieker. Willy die belde eventjes met 033 63 70 92. En die deed de groeten aan mij. Nou nou, dat vond ik erg plezant mag ik wel zeggen. En aan Gerda en ze wilde gewoon een hele leuke plaat horen. Voor Amersfoort, Eendland, dat het het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 Het huis een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me komen. Toch maar ik dat u net iets spaak. René Vroger en alles wat een mens gelukkig kan maken. Het kan een potje bier zijn of zoiets dergelijks. De plaat stond één of twee weken nummer 1. Ik weet niet eens precies. Weet jij het, René. Nee. Drie. Nou, als dat in één zegt is het zeker waar. Dat was in ieder geval een oude hit. Uh van René Vroker die speciaal draaide voor Willy. Ik was papietje weer bijna kwijt Willy. Sorry ervoor hoor. Ga je mee? Gaan we een eindje scheuren in mijn nieuwe wagen? Voor hem, is de Grote Pils. Weet je wat jij bent, de grote zero. Want als jij denkt dat je mij kunt imponeren door met drank op achter het stuur te kruipen. Nou, dan heb je het wel goed mis. Liever een nul dan een zero. Hou de nul vast. De nul van nul promiel. Want alcohol en verkeer, dat kun je niet maken. Rij nee, alcohol vrij. Alcohol. jaren 60, The Doors en a Lover Medley. We hadden het even telefoon van Dennis en Alex. Die is een feestje aan het vieren. Die is geloof ik jarig. En ze zijn het huis aan het afbreken. En daarom de volgende plaat voor de heren. Blow the house down natuurlijk van Living in the Box. Heren hou het meubilair alsjeblieft een klein beetje heel. dat FM is erbij. Zeker weten. Uit het jaar 1978, een heerlijke hitteklassieke. En I'll miss you. Tijdens ja, dat. avond dames en heren. Mijn naam is Jan. Ik ben presentator en dat valt niet mee. Maak alles belachelijk op de tv. En mensen of dieren, dat maakt me niet uit. Ik zet ze vooraf. Zo recht voor ze rap, ze kletsen uit hun nek, want ze zijn stafelgek. Ja, mijn naam is Jan, ik barst van de slaap. Ik voel me niet lekker, ik bal ze steken Van al die wegtrekkers en ennepoekrekkers, ik ben erop en in m'n We noemen een orang Normaal zijn de mensen voor mij nogal bang. Maar sinds ik kan praten is dat nu voorbij. Ben ik op de buis, blijft iedereen thuis. Ik ben vaste klant op de video -pand. Ja, mijn naam is Jaan. Ik barst van de slaan. Ik voel me niet lekker, ik balen ze stekker van al die legdrekkers en hennepelgrekkers, ik ben een ap en mijn voornaam is Jan. Daar kom ik weer, een kip zegt normaal niet veel meer dan tok-tok. En een geit loopt te mekkeren net als een kok. Maar praten als een mens had geen kier ooit gedaan. Maar dat is voorbij, voor hen en voor mij. Je kunt nu voortaan wat we zeggen verstaan. Ja, mijn naam is Jan. Ik barst van de slaan. Ik voel me niet lekker. Ik bal als een stekker. Vooral die wegtrekkers en ene op Ik ben er op en mijn voornaam is. Jan. je hoort alweer de kolk van de muur Ja, mijn naam is Jan. Ik barst van de slaan. Ik voel me niet lekker, ik baal is een voor al die wegtrekkers en ennambulcrackers Ik ben er op in mijn voornaam, niet jammer, dat moet ja, niet ja, dat ja Doe Ik zes. barst van de slaap, ik, ik voel me niet lekker Ik baal als is stekker, voor al die wegtrekkers trekker. en Van Duin. Een prachtige plaat blijf ik het vinden. Mijn naam is Jaap Aap. Met andere woorden, waarom zullen we de politici niet eens een keer ertussen nemen hier in Nederland? Dat kan zeker op de tv en zeker op de radio. Daarom draaien we ook eventjes een plaatje uit de hitlijst van Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. Het schijnt dat hij in Engeland niet eens meer over straat kan lopen. Want dan vliegen de meisjes naar hem toe en schudden de t-shirtjes van zijn lijf. Jason van de lady killer uit Australië, en too many broken hearts. Het is zonde als dat gebeurt, maar ach, het gebeurt gewoon bij het liefdesverdriet natuurlijk. De Beach Boys zijn weer terug met een hele mooie plaat, getiteld Kokomo. En je luistert nog steeds naar Mark Bodegraaf, tot dan 11 uur op jouw radio de FM op de 93. 7.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 Een plaatje wat ik hooglijk waardeer en zeer zeker nog volgende week zal draaien. Maar ik draai nu even weg, want het is toch tijd om de 0-1 van Nederland te draaien. Krijsdag 93-7. Nummer 1 hier in Nederland en Eternal Flame. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En wij ontmoeten elkaar natuurlijk weer volgende week. En blijf luisteren naar Keistad FM, want wij hebben de beste programma's natuurlijk. En wat mij betreft graag een andere keer zegenweten weten volgend weekend. Voor het wekelijkse gesprek met de minister-president schakelen wij over naar Den Haag. Van dames en heren, hier is Ruud, ja. met zijn eigen minuut. Uh, in het regeerakkoord? Ik schreef tegen mij, Ruud. Ja. De vuilnisman staat voor de deur. De Ik zeg nou zeg maar dat we niks nodig hebben vandaag. Oh ja, maar in het regeerakkoord? Ja, was gisteren jarig, hè? Ja, maar dat... Ja. Ja. Het is 11 uur, het Radio 10 Nieuws. Luisteraars, goedenavond. Het aantal doden bij het ongeluk in het voetbalstadion van Hillsborough... in het Britse Sheffield bedraagt 93...